Simon Kamichelt zei het al, het boeiende van ons klimaat is dat het bij machten is vier seizoenen in één week te leveren. Ja, we mopperen wat af op het weer. We verlangen zo naar de zon, maar nu de hittegolf aanhoudt, wordt er juist flink wat afgezamikt, zo ook in de kip. Luistert u naar citroentje met suiker. Ja, ja, ja. Ik kan me dat gesprek nog zo goed herinneren, Paar. Ik zei nog in al mijn naïviteit, laten we een airco installeren, zei ik nog. En toen zei jij, wel nee, voor die anderhalve dag dat het mooi weer is in dit kikkerland. Allemaal moderne onzin, jongen. Airco. Ja, ja. Als je het zo warm hebt... Dan zit je er gewoon een raam open. Hé, hey, ja, pa, wat is dat een geweldig idee? Laten we even nog meer hitte naar binnen komen. Dat ik daar zelf niet op gekomen ben, zeg. Schuif eens op, meis, het is mijn beurt om tegen de koelkast te staan. Oké. Okay. Nou, en intussen tijd houdt de kip het midden tussen een hete luchthoven en een tropisch golfslagbad. Nou, je wordt bedankt, pa. Nou, is het mijn schuld, zeker, ja. hè? Ja. Hoeveel macht denk jij eigenlijk dat ik heb? Dat ik het kan laten regenen? Of de zon kan laten schijnen? Oh, het had denk ik best verschil als je die man van de gemeente niet zo diep mogelijk beledigd had. Nou, die was duidelijk van het gilde van de geduikte keutels. Oh. Ja, ik mag toch wel wat zeggen? Ja hoor, mag best. Behalve dat er daardoor de vergunning voor een terras hem is misgelopen. Half Amsterdam zit op een terrasje achter een ijskoud biertje. De horeca heeft nog nooit zulke goede zaken gedaan. Maar in de kip is het leeg. Dat is dan toch wel weer jammer. Maar ik ben blij dat jij tenminste hebt kunnen zeggen wat je op je hart had. Ach, het weer slaat weer om voordat je het weet. Op het nieuws zei ze anders dat de hitte er nog wel even zou aanhouden. Sssst. Ben ik hem nou niet weer aan de gang? Hé. Hé, allemaal. Gebraaien, jongens. Ik ben gewoon gebraaien. Ik moest door het gesmolten asfalt klunen om hier te komen. Ja. Zeg Zister... okay. Waar is iedereen? Op het terras. Achter het bier. Ergens anders dus dan hier. Hm? Ach, die Amsterdamse terrassen. Dat moet je nou ook weer niet overschatten. Drie gammele stoelen op de gebaste plafaaien. Voor een tientje per consumptie. Nou, dat zeg ik. We zouden deze dagen een tiendubbele omzet kunnen draaien. Oh, daar gaan ze weer. Mees, waarom gaan we niet lekker een dag in de zand voort? Hm? Ja, hier gebeurt toch niks. Dan kunnen we net zo goed met onze voeten in de zee gaan zitten. Oh, maar uh, dan gaat ik ook mee. Oh, ja, dan uh, haal ik Leo ook even op. Nee, ja. Die zit waarschijnlijk met Jopie op het terras van. Uh, ik, ik bedoel, ik bel hem al even, hè. Ook oh, gezellig. Pa, ga je ook mee? Wat? Nakkel met zijn 10 miljoen op die ene zandkorrel gaan liggen? Ja, waarom ook niet? Oosterse wijsheid. Je kunt je probleem niet ontvluchten. Ze reizen gewoon met je mee. Zo, uh, Leo Compo ah, met ah. Jopie. Ja. Ja. Denk je dat Mani ook uh, zin heeft om mee te gaan? Ik weet het niet. Hij heeft het nogal druk, nu David net bij hem is ingetrokken. Oh, hoe, hoe gaat dat eigenlijk? Nou, ze moeten nog eng gaan, maar ik kan wennen hoor, Tante Ali. Je weet hoe Mani is. Ja, een piekloot. Dwangmatig. Obsessief. Verzekerd is het. Als kind had hij altijd al met zijn keurige kam de kop, zijn schoenen te poetsen, als andere jongens buiten lekker aan het voetballen waren. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Oh, ijs. Bienvenue. Welcome. vrienden, étranger, et stranger. Glucky to see you, I'm happy to see you, Blijver so happy to see you, I'm so happy to David! David! Welcome in the cabaret, in oh cabaret, in the cabaret! David! S sorry, riep je me? Ja, uh, yeah, ik riep. Uh, oh, ik zit zo met mijn hoofd bij die nieuwe show. Hartstikke leuk. Maar waar ik het even over wilde hebben... Uh, kijk, niet dat je geen goede huisgenoot bent, hoor. Uh -oh. uh, Wat nou weer? Nou, in dit huis hangen we wc-rollen dus zo op dat ze bovenlangs afrollen. Uh, bovenlangs? Ja, zodat het papier niet tegen de muur aankomt. Hè, en dat je dan zo'n velletje eraf wil trekken. En dat je dan met je nagels tegen de voeg aankomt. En dat dat dan krast en dan overal Nee, Hey, relax! Ik hang ze andersom op. No problem. Uh, Bovenlangs dus. Ik heb um... hem. Oh, en uh, David. Ja? Uh, als je een nieuw pak koffie openmaakt. Kijk, dat doe ik altijd zo. Zie je wel? Want als je het doet zoals jij het doet, dan kan je het zilver zien waarin het verpakt is. En dat is erg omdat... Er dan aliens op de radioactieve straling afkomen? Nou, nou ja, maak daar alsjeblieft geen grapjes over. Oh, en dan is er nog iets. Ja. Uh, nou, heel fijn dat je meehelpt met de was, hoor. Echt waar. Mm -hmm. Maar uh, ik vouw mijn broeken altijd zo op, zie je? In, in drieën. En, en de shirts doe ik dan juist dubbel. Zie je wel? Ja. Nou, ja, het lijkt misschien niet belangrijk... ...maar anders krijg je ongelijke stapeltjes in de linnenkast. Daar moet je natuurlijk niet aan denken... Nou, precies. Oh, ik ben blij dat je het begrijpt. Oh, maar dan snap je zeker ook wel dat ik eh, dat pak watjes heb vervangen door ruw katoenen doekjes. Die watjes, die kraken zo. Ik krijg er gewoon kippenvel van op mijn knieën. Mm -hmm. En ik weet niet of je erg gehecht bent aan die kamerplant, maar, maar wist je dat die alle zuurstof opgebruiken? Je meent het. Ja, ja, ja. Dat weten dus niet veel mensen, maar dat is echt zo. He, voor hetzelfde geld worden we niet meer wakker morgenochtend, gestikt in onze slaap door die plant. Op een of andere manier begint me dat steeds aantrekkelijker voor te komen. Sorry, wat zei je? E, e, niets. Watjes, zuurstof, stapeltjes was langs de liniaal en peper niet van de pakken koffie. Kom voor mekaar! En, en wc-rollen bovenlangs, dus. Die Heden gesloten. Zo. Mees, hang jij het bordje even op de deur? Zeg, waar liggen die blauwe dingen die je in de koelbox moet doen? Waar je de koelbox meenemen? We zitten al met z'n zessen in de auto. Nou, ik ken dat met die strandtenten. Die vragen vijf euro voor een biertje. Dat is ruim elf gulden. Nou ja, jij als horecaondernemer moet toch kunnen begrijpen dat... Het... Als horecaondernemer begrijp ik dat die kop ossenstaartsoep... die we toen bestelden toen we die strandwandeling hadden gemaakt van de winter... dat ze daar zes euro voor vroegen. Zes euro, dat is ruim twaalf gulden voor een kop soep. Ja, ja. En trouwens, we gaan niet met de auto, we gaan met de trein. Nee, het openbaar vervoer is gratis, ja. Laten we nou maar met de auto gaan. Nou ja. Zeg. Gesloten? Hoezo? Waarom gooien jullie de kip dicht vandaag? We gaan met z'n allen een dagje in het zand voort. Even afkoelen. Ja. Ah, dat verklaart die coolbox. <laughs> en het schepnet. Ga je kreeften vangen, mees. <laughs> helemaal gek. Als David en jij zin hebben om ook mee te gaan. Nee, nee. Heb je nou alweer moed? Nee, helemaal niet. Het is alleen. Uh, nou ja, hij loopt de hele dag te zingen en zo. Nee. <sighs> dus hij is vrolijk. Ja. Ach, wat erg voor je. <laughs> nou, dat is het niet alleen. Elke ochtend als ik voor de spiegel de koek nog uit mijn ogen sta te wrijven... dan liggen er van die, van, die, van die vlosdraadjes op de rand van de wastafel, oh, he, he, Als kleine witte wurmpjes die uit het riool omhoog kruipen. Wat vind je daar nou van? Zolang hij de wc-bril maar weer keurig omhoog doet als hij geweest is, hè? Wat wil je daar nou weer mee zeggen? Dat hij geen echte vent is of zo? Oh. En Dat ik expres zo iemand in huis heb gehaald, hè? He? <lacht> Wil je dat zeggen? <lacht> nou, nou, ja. Hij is natuurlijk wel. Uh, ik bedoel, het is natuurlijk. Uh, <lacht> nou, show business. Nou ja, niet te geloven, zeg. Waar haal je het vandaan? Hallo. Zo, Hallo. Ik uh. ben er klaar voor. Zal nooit meer hetzelfde zijn. Zeg, uh, zeg, waar, waar hebben jullie het over? Nou, <lacht> dat Mani en David. Nee, dat, ik, nee, nee, nergens over. Niet nou, ja. ja. Ik snap niet wat tante Ali en Leo en Jopie blijven. Ach, zit jij de auto even vast voor, mees? Dan kunnen we inlaaien. Ja, dag. Dan ben ik mijn parkeerplaats kwijt. Ja, we hebben dat ding niet om hem voor de deur te laten staan. En anders moeten we met al die spullen naar het centraal. Tenzij jij natuurlijk de koelbox best thuis wil laten. we gaan met de auto. Die gaat erin? zo. stemming. Hallo, wat is het heet, ja. Kom op jongens, we gaan. Zeg, ik pak nog even de TomTom. -tom. Heb je nou die TomTom -tom ook al nodig om te weten waar het westen is? De eerste trein, de trein naar, naar Zandvoort. Naar Zandvoort. <laughs> ik, ik, ik, nog eens, Jopie. wacht even. Hoe ging die maar, ook alweer? Uh, de, de eerste trein naar Zandvoort. Krijg je van mijn cadeau. Yo, yo, yo, yo Dan gaan we pootje baaien In Zandvoort aan de zee Oh jee, yeah, oh jee, yeah, oh jee, yeah, oh jee yeah. Volgens mij is het niet meer zo heet geweest sinds 1978 Dus ja, kan ook 82 geweest zijn De derde versnelling zit er echt ergens tussenin, mees ja, ja, ja, ja. ja. ja. ja. Ik denk 82, want ik herinner me ...dat ik toen een kapperszaak een paar dagen gesloten heb. O, oh, oh, oh, nou... nou Daly! Oh, morgen een Hier al? We zijn net het centraal station voorbij. Ja, zie je die trein die daar keihard door rijdt? Die rijdt naar Zandvoort. Oh, oh. <laughs> Hoewel die van 82 was natuurlijk niks vergeleken... ...bij die drie hittegolven achter elkaar in 2004. Ja? De briljantine droop zo mogen. Ja, ja lekker. Ah, het is pas tien uur. We hebben tijd zat. Zullen we, eh, uh, ik zie, ik zie wat jij niet ziet spelen? Ja, ja. ik begin, ik begin. Okay. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Ja. En het is geel. Uh, en, en het rijdt met 200 kilometer per uur richting zee. En ja, mij ja, van drie uur. We bleven opnieuw een stralende dag met temperaturen die kunnen oplopen naar boven de 30 graden. Nederland geniet volop van het mooie weer. Hmm, nou, jongen, jonge, jonge, jonge, wat zit ik te genieten. We zijn al vijf uur onderweg, mensen. Zelfs vanuit Twente doe je er minder lang over om er te komen. Zal ik een raampje open doen? We zijn al bijna voorbij. Zit er nog wat in de koel, struis? Leeg. Misschien kunnen we toch maar beter omkeren, meis. Ja. Dit wordt niks meer. Wat nou, zou je denken? Ja. Mensen, kan niet voor of achteruit. Alles staat muurvast. Oh, weet je wat ik doe? Ik zet hem op de turbo boost. En dan springen we zo de middenberm over naar de andere kant. Nou, nou, nou, nou. En dan nu ons fileleed. Het totale aantal kilometers bedraagt op dit moment meer dan 400. Reizigers richting het strand wordt dringend aangeraden huiswaarts te keren. Klap dicht! Met... Bienvenue welkom, in cabaret, cabaret, to cabaret, to cabaret. Manny? Ja? Wat doe jij nou hier? Niks. Ik ontvlucht mijn eigen huis helemaal niet, als je dat soms denkt. Lekker dagje gat op het strand. Nou, we zijn niet verder gekomen dan Haarlem. Met z'n zes in een auto die zo heet was dat je er een ei op kon bakken. Als haringen in een ton. Met de treinen reed af en aan. Maar ja, Toos wist het beter. Huurlijk altijd. Goed jij ja, je <laughs> ja. zin, gaan we morgen met de trein. Manny, heb je zin om dan op de kip te passen? Wel, ja. Alsof ik niks beters te doen heb. Heb je dan wat beters te doen? Nee, hoezo? Nou, heb... He die trappen, er komt ja, gelijk aan. Ja, dat is jongens. Uh, Peron nee. 4a, zie je wel? <laughs> Fluitje nee, van een cent. Over nee. vijf minuten vertrekt hij al. Hm. Geen file, geen gedoe. En over een half uurtje zitten we met z'n allen lekker met de voetjes in de zee. Ja, dat is wel te open. Ach, nou, voor met z'n zes n komt dat neer op de luttele prijs voor 54 euro. Nee. Ja, als je het snel zegt, is het niks. Openbaar vervoer, mijn neus. Dus voor de rijken. Echt wel lach, dat je geen kinderkorting meer krijgt. Ik ben 19, pa! Attentie, alstublieft. De trein naar Zandvoort aan Zee, is gecreëerd op Peron 4A. Overstappen in Haarlem Zo, hé hé, nou daar gaan we dan. Ja, voel uit, voel Kijk uit, Adi! Hé! hey. Kijk uit, voor die meid daar! 1, 2, Hou op! Die duurt. Nou, moe. Heel goed idee hoor, meis. Om met de trein te gaan. We staan in elk geval niet in de file. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. We hebben drie treinen voorbij moeten laten gaan. Maar dan heb je ook wat. Dus we zijn op weg. Snel, makkelijk. Comfortabel. Alsjeblieft, zeg. Zelfs met z'n zes in de auto hadden we meer ruimte. Motie, moet je zo maar letten dat goed van staat? Ik krijg me hier toch een enorme wegtrekker. Het was in het jaar 1943, ik La, weet het ja, nog heel goed. Motie uitstaan! Beer, wat is eruit? Motie, moet u uitstaan? kijk uit het raam! Kijk, kijk, kijk uit het raam! We rijden zo'n file voorbij. Motie, moet je zo maar laten zien. Tante Ali. Als we dit overleven, dan beloof ik je dat ik je ga trakteren op een enorme sorbet. Oh, dan hou ik je aan, sorbet onder roks. Oh, oh, oh, oh! Tja. Oh, uh, David, hey. Je bent helemaal niet meer thuis geweest. Ik was wel bang dat er iets gebeurd was. Nee hoor, nee. Heb ik iets verkeerd gedaan? Iets met de was, het koken. Ja, Mani, als er iets is, tell me. N nee, niets, niets. Wat zit je dwars? Heeft het iets te maken met dat ik op jongens zal? Ik heb geen idee waar je het over hebt. Ik wil het er ook niet over hebben. Maar, shh. by bij de bel. Ja, zo, ja, ja, ja. lekker dagje wat? Ja, ja, ja. Gustrand is een beter woord. Op station Haarlem. Verder ging de trein niet. Er was denk ik een zandkollen op de rails gevallen. Hoe moeilijk kan het zijn om van Amsterdam bij het strand te komen? We woonden daar praktisch naast. Hm. Twee dagen, twee hele dagen die ik nooit meer terugkrijg. Leven het openbaar vervoer. Hm. Ik wil het er niet meer over hebben. Familie verhaalt blijkbaar. Ik kan naar Corée. De voorstelling begint zo. Ik zie je morgen ook, dat Barney. Hey. Zo, uh... so, lekker geslapen. Ik heb net verse koffie gezet. Wil je ook? David. Wie, wie is dat? Oh nee, ik heb duidelijk gezegd: geen meisjes. Dat is geen meisje, dat is Robin. Een van de dansers uit de voorstelling... Hoi, jij bent vast Mani... Niet... Oh, och, in godsnaam... Uh, wacht even, ik doe even iets aan... Uh, uh, uh, dus jij bent een collega van David? mm -hmm. En jij hebt hier vannacht geslapen? mm -hmm. Oh, uh, maar er staat maar één bed in de zijkamer, dus... dus uh, oh, jij hebt zeker op de bank geslapen? mm -hmm. Op een luchtbed, op de grond? Oh, op een, op een luchtbed natuurlijk, oh ja... Nou, kom op... Dan gaan we ontbijten. Ik heb verse croissants gehaald en ik ga iron maken. Wie wil? Robin? Mani? Uh, nee, ik, ik, ik, ik ga naar de kip. Oh, dus dat is je nieuwe huisbaas. Hmm, wat een leukertje. Je moest eens weten. De kip heden gesloten. Alveer... Hallo? Is daar nog iemand? Hallo? Oh. Probeer om te keren. Toos, Probeer met om Mani. Te keren. Waar zitten jullie? Probeer nou, om te keren. we staan in de Kennemenduinen. We dachten, we fietsen wel even naar Zandvoort. Wel zo gezond en zover is het nou ook weer niet. Toen zei Mees een tom-tom dat we wel een stukje konden afsteken. Door de duinen. En nou zijn we verdwaald. Oh, Mees, zet die tom-tom uit of ik bega een ongeluk. Nou, Mees heb een lekker band. De tweede. En Leo Bloempot, de zonnesteek. Dus ik weet niet waar jij voor belt, maar kom erop. Dat kan er ook nog wel bij. Er heeft iemand vannacht bij David geslapen. Een jongen. Een danser. Hoezo is dat leuk? Dat is helemaal niet leuk. Hij gaat eruit. David bedoel ik. Hij krijgt twee weken van me om wat anders te vinden. En dan moet hij opkrassen. Ik trek dit niet. Hoe bedoel je dat ik het nog een kans moet geven? Weet je wat ik allemaal heb moeten doorstaan? Gisteren heeft hij de nette sokken en de sportsokken gewoon door elkaar heen in één laag gegooid. En hij droogt de douchecel niet af als hij klaar is. Waardoor je van die nare opgedroogde druppels op de tegeltjes krijgt. En hij is de hele tijd zo opgewekt, zo vrolijk. Mani... Je bent mijn broer en ik haal van je. Maar het is heet. Ik ben uitgeput. Ik probeer al dagen bij het strand te komen, zonder enig succes. Als jij er niet tegen kan dat David homoseksueel is, zeg het dan gewoon. En kom niet aan met die idiote smoesjes over tegeltjes. Liefert, praat met hem. Geef hem nog een kans. Het is een goede jongen. Oh. Wie heeft dit idiote systeem bedacht? Idiote systeem, jongen. Nee, niks. Dat was meest. Die, die hebt al drie vingers in de dus als hij maar naar een bandelichter kijkt. Paap heeft het de vorige de keer voor de hem de gedaan. De maar ja, die is nu heen, bezig heen. aan een lange verhandeling over fietsen met houten banden. Heen, man, uh, uh, volgens mij heeft hij patent aangevraagd op de oorlog. Niemand heeft zo gelegen als hij. Als de Duitsers hadden moeten samenwonen met iemand als David, dan was de oorlog veel sneller afgelopen geweest. Neem dat maar van mij aan. Die hadden binnen twee weken de aftocht geblazen. Kan ik niet gewoon zeggen dat hij weg moet zonder dat ik dat enge gesprek hoef te voeren? Toos? Toos? Hallo? Nou, ja zeg. Wat is er met haar aan de hand? Kunnen we weer? Ik, ik ben afgepeigerd. Kom maar. Kom, leren, wat is er heid. Tante Toos, zijn we er bijna? Joost mag het weten, meid. Je zou toch denken dat als je de duinen zag, dat je dan bijna bij het strand was? Maar nee, ze moeten er weer een uitgestrekt natuurgebied van maken. Als je één duin gezien hebt, heb je ze allemaal gezien. Misschien als ik de tomtom -tom weer aanzet, dat het dan eerder bij het strand zijn en dergelijke dingen. Dan is dat wel het laatste wat je ooit zal doen. Begrijpen we elkaar? Kom op. Kare jongens. Toos, okay. okay. Toos, to, wacht even. Ik, ik zit vast in de zadel. Hoi. Ik dacht al dat je niet meer thuis zou komen. Hoi, David. Ik, uh, ik wil even met je praten. Wat is er aan de hand? Nou, sorry, maar dit gaat gewoon niet werken. Dat jij hier de zijkamer huurt. Komt het door Robin? Dat hij vannacht is blijven slapen? Nee, nee, helemaal niet. Dat, dat heeft er niks mee te maken. Ik, ik ben net zo ruim ruimdenkend als iedereen. Het, het komt gewoon door... Eh, nou ja, de, de, de, de, de, de, het wordt allemaal veel te gezellig hier. Ik, ik bedoel, wat, wat, wat moet dit voorstellen? Die, die kussentjes op de bank. Ze zijn stofnesten. En, en dan die, die schilderijen die je hebt opgehangen. Het zijn etsen. Ja, nou ja, het is, het is, het is, het is, het is te meisjesachtig. He, dit, dit is een, een, een mannenhuis. Je krijgt uh, t, twee weken om wat anders te vinden. Ja. Oh. oh, we zijn er. Het heeft ons drie dagen gekost. Maar we zijn er. Ja. Ja, kan niet meer. Nou, Maar het is wel mooi, hè? Moet je kijken zoals de maan over het water schijnt. Oh. man! Man, ergens had ik gehoopt op een beetje zon toen je zei dat we naar het strand gingen. Jongen, jongen. Boris. ik kon ook niet weten dat we dertien uur zouden doen over een fietstochtje van twintig kilometer. Hoe krijg je het voor elkaar? De hele dag lekker. Dat doet op zoete melk me niet eens na. Wat doen we nu? Terug naar huis? Oh nee, niks ervan. We zijn er eindelijk. We blijven hier of ik heet geen toos goedkoop. Weet je wel wat die hotelletjes kosten midden in de zomer? We slapen op het strand. Oh, ja. Onder de sterren. Oh, heel gratis hard. en voor niets. Oh, leuk! Ja. Oh, net als vroeger. Al oh, weet je nog, Meesie, uh -huh. oh, toen we elkaar net kenden. Ik hoopte al dat je daar een keer over zou beginnen bij je vader was. Uh -huh. We graven een koude. we gaan erin liggen. Zeg, oh, van nou, we zijn geen Duitsers. Ik heb niet voor niet vijf jaar in het verzet gezeten. Op die manier winnen die mof alsnog. Niet zeuren pa. Graven. Ja, zij aan zij aan zee. Oh, gezellig. Dat doet me denken aan de tijd dat ik nog wel te was terug. Ik is rustig lang. Hm. Hm. Nou, wat zullen we nou weer nemen? Hm? Het lijkt een oorlog. Hm? Gezellig juist, die strandfeesten. Oh, dat was vroeger niet. Dan kon je aan het strand gewoon een ijsje eten in een gestreepte strandstoel. Moet je nog eens even zien. Het is gewoon disco. Dan gaan we toch mooi niet tussen liggen. Nou, ik dacht dat ik misschien wel even langs kon gaan. Geen sprake van, bedek jezelf. Moet je die jongens eens zien kijken. Kijk, voor je, of moet ik even bij je komen? Jongens, jongens, we lopen gewoon een stukje langs de branding, hè? Verderop is het rustig. Rustig. Kijk eens even, dat is beter. Dus. Rust, het warme zand, de kabbelende branding. Toes. Dus. Een stralende zon, aan een strak blauwe lucht. En overal maakte de mens. Maakt de mens, hè? Nou, dat zeg ik. Oh wat, Dat is toch gezellig. Wat maakt het nou uit? Hé, hey, Joppie. Joppie Maak maar, je Joppie even los. Jopie ja. hou je handen voor je <laughs> ogen. Trek met hem. Hoe moet ik even bij je komen? Maar... Nou, lekker horen, dagje strand. Ik kom helemaal bij, jongen, jongen. Jongens, jongens, we lopen gewoon een stukje langs de branding, hè? Verderop is het rustig, is het rustig, is het rustig, is het rustig. Is het rustig. Eindelijk, het familiestrand. Oh, nee. Ik ga dus niet tussen die Duitsers zitten, hè? Die heb ik al genoeg gezien in 4045. Ik weet nog hoe, toen ik daar met zitten. die jongens trek je zwembroek aan. We zijn waar we bezig zijn. Eindelijk. Oh, uh, David, ben je nu al aan het inpakken? Ik heb gezegd dat je nog twee weken hebt, hoor, om het anders te vinden. Ik wil je niet langer tot last zijn. Tot, tot last wel? Nee, hoe kom je daar nou bij? Toen je gisteren zei dat het niet werkte dat ik de zijkamer huurde... Ach. en dat ik er een meisjeshuis van maakte... Toen begon iets te daken. Nou, oh, oké, okay. misschien ben ik wat te snel geweest. Ik vind het alleen een beetje moeilijk dat. Wat? Uh... Nou, ik, ik ben gewend om dingen op mijn eigen manier te doen, snap je? Wel nee. Je bent een wonder van flexibility. May God. Makkelijk in de omgang. Zert nooit. <lacht> <lacht> Die stapeltjes was en dat ik het doe om die wc-rollen. Nou, zullen we het nog een maandje aankijken dan? Weet je het zeker? Ja, ja. Maar er blijven geen jongens slapen. Oké. Okay. En, en al die gezellige rommeltjes, die moeten weg uit de huiskamer. No problem. Oké. Okay. Ik zet het wel in mijn eigen kamer, neer. Prima. Nou, ik ben blij dat je het snapt. Ik probeer er echt niet moeilijk over te doen, hoor. Echt niet. Eigenlijk ben ik heel gemakkelijk. <laughs> yes, sir. We begrijpen het wel. Oké. Okay. Nee, nee, dat schilderij, die, die foto van David van Michelangelo, dat moet je niet weghalen, hoor. Die mag best blijven hangen. Weet je het zeker? Ja, ja, ja. En Je mag ook wel een paar van die kussentjes op de bank laten liggen. Oké. Okay. En, en dat ding met die bloemetjes, waar, waar dat muziekje uitkomt, dat mag ook wel op de salontafel blijven staan. Mani, wil je dat ik alle spullen gewoon hier laat staan? Oké. Okay. Je moet er wat voor doen, maar dan heb je ook wat, hè? En zo is het maar net. Oh, jongens, wat een gedoe was het. Ja. Maar nu we hier zo lekker zitten, kan ik maar één ding zeggen. Het is een dubbel en dwars waard geweest. Ja, het is ja, een volmaakte ja. dag. Zeg, Toos, zijn dat uh, de, uh, schapenwolkjes nou? Hm? Huh? Volgens mij voel ik een druppel nee. Het zal toch niet waar nee, zijn? Ik heb geen wijn, Jaspim. Ik heb geen wijn, Jaspim. Ik heb geen wijn, Jaspim. Ik heb geen Ja, Simon Carmichelt zei het al. Het boeiende van ons klimaat is dat het bij machten is vier seizoenen in één week te leveren. Ach, het geeft in ieder geval voldoende stof om over te praten. Niet waar. Luistert u daarom volgende week weer... naar een nieuwe aflevering van Citroentje met Suiker. Hallo, onze afleveringen zijn nogmaals te beluisteren... via citroentjemetsuiker.karo.nl Of de podcast, die jongen. Ja, hij wel.